Door nieuwe regelgeving en strenge kapitaaleisen zijn banken wel veiliger... maar ze lenen minder uit en zijn kredieten en hypotheken duurder geworden. Dat zegt werkgeversorganisatie VNO-NCW. Banken zullen genoodzaakt zijn af te slanken. Volgens de werkgevers zal er de komende vier jaar... 200 miljard euro minder op de balans van banken staan. Volgens VNO-NCW-voorzitter Wientjes is dat funest voor de Nederlandse economie. Ja, in het programma van PvdA, PvdA staat dus een uh, hogere bankenbelasting... En er staat de financiële transactiebelasting. En het zijn allemaal, allemaal middelen die je ja, maar één keer kunt gebruiken. Dus als uh, als belasting betaald worden, is dat, is dat geen geld wat gebruikt kan worden... voor het, uh, voor het verstrekken van nieuwe hypothecaire leningen... en of krediet voor de MKB'ers. De Duitse coureur Michael Schumacher stopt aan het einde van dit seizoen met Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen stapte in 2006 al uit de Formule 1... maar keerde in 2009 terug. In het tweede deel van zijn carrière heeft het tot nu toe geen Grand Prix weten te winnen. Schumacher's plek bij het team van Mercedes wordt overgenomen door de Brit Lewis Hamilton. Dan het weer nog in het oosten en zuiden regen. In de middag op de meeste plaatsen droog en het wordt 13 tot 15 graden. Morgen herfstachtig met veel regen en wind en een graad of 15. ANWB-verkeersinformatie. In het hele land staan er nog twintig files. Op de A1 richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Voor het knooppunt Hoevelaken is de rechterreis ook dicht. Twee kilometer. En op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... nog tien kilometer tussen Nieuwebrug en het knooppunt Oude Rijn. Dan de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Tussen Almere Hout en de Stichtse Brug nog vijf kilometer aansluiten. En op de A28 in de richting van Utrecht... tussen Nijkerk en Amersfoort zes kilometer.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 Alleen Alphabet kan ze ook zuiniger laten rijden. Dit was de Z uit het alfabet van Alphabet Autolease. Alphabetautolease.nl. Verrassend voorspelbaar. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland.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 De politie, dames en heren, gaat een computertest gebruiken... om aanvragers van een wapenvergunning psychisch te screenen. Aanleiding is de schietpartij in Alphen aan de Rijn... waar Tristan van der Vee vorig jaar zes mensen doodschoot. Ja, Timmer, goedemorgen. Goedemorgen. U bent lector Veiligheid aan de Hogeschool Windersheim, onder meer. Um, uh, u was een van de eersten die pleitte voor zo'n psychische uh, screening. Hoe doe je dat met een computer? Nou, ik heb daar geen ervaring mee. Maar volgens mij doe je ook een inburgeringstest... Uh, met de computer tegenwoordig vanuit het buitenland... Uh, en er zijn er ook allerlei intests, een psychologische en persoonlijkheidstests voor allerlei opleidingen die uh, op de computer gaan. Dus ik neem aan dat uh, we ons daar zoiets bij moeten voorstellen. Ja, ik, maar daar heb ik er nog steeds geen beeld bij eigenlijk. <laughs> nou, dan krijg je vragen uh, over uh, hoe je over bepaalde dingen denkt, hoe je met bepaalde dingen uh, omgaat. Er zitten ook altijd weer testvragen in om. Uh, bedrog of manipulatie uh, te voorkomen. Daar is wel veel ervaring mee, volgens mij. Ja, zou het niet beter zijn als een mens, een psycholoog of een psychiater... dat soort mensen die een wapenvergunning willen... Uh, in de ogen kan kijken en persoonlijk ondervraagt? Misschien wel. Ik kan het eerlijk gezegd niet helemaal goed beoordelen. Maar uh, ik kan me ook voorstellen dat dat uh, daarop kan volgen... als uit een test bepaalde... Uh, vraagtekens open blijven, of uh, onduidelijkheden... of misschien wel twijfels uh, voortkomen. Ja. Dus het een hoeft het andere niet uit te sluiten. Maar ik denk dat je uh, de basisvragen en de belangrijkste indruk... wel kan krijgen met zo'n test via de computer. Ja, maar wat moet ik dan... Uh, bedoel, krijg je dan van die uh, Ecoline-Dia-achtige Ecoline plaatjes... waar je dan een winderin in moet herkennen? <laughs> ik of, zou het uh, echt niet weten, meneer Kokkeman. Of, of krijg je dan vragen over wat je vindt van uh, Bibi Netanyahu... de premier van Israël? Of uh, hoe je aankijkt tegen de Taliban? Of, ja, ik heb geen idee... Nee, ik, ik heb er ook geen ervaring, dus daar kan ik u niet over bijlichten. Nee. Nee. Goed, nou ja, minister Opstelter van de Veiligheid en Justitie... heeft de maatregelen van de Tweede Kamer uh, laten weten. Wordt hiermee de controle op de verstrekking van wapenvergunningen... ook voldoende aangescherpt, denkt u? Het is in ieder geval een, een stap in de goede richting. Uh, maar uh, er is nooit maar één zaligmakende factor in verbetering. Uh, dus toezicht op uh, en vooral ook binnen de uh, schietclubs... Uh, daar moet ook uh, veel in geïnvesteerd worden. De KNSA, de... De uh, schuttersassociatie heeft daar zelf ook al voorstellen voor uh, gedaan. En uh, schietclub, sommige schietclubs zijn buitengewoon serieus in het... Uh uh, zelfverenigend vermogen uh, omhoog houden... en andere clubs zijn wat uh, minder goed daarin. En ik heb begrepen dat er wel de bedoeling is... dat al die clubs op, uh, op gelijke hoogte qua kwa kwaliteit komen op dat punt. Ja. Nou is het natuurlijk zo dat een psychologische test... of in ieder geval behandeling door een psycholoog of psychiater... ook geen uh, uitsluitingsgrond hoeft te zijn voor een wapenvergunning. Want de dader van die schietpartij in Alphen aan de Rij, die Tristan van der V... die was door een psychiater behandeld en had toch meerdere wapens in huis. Um, ja, hij was behandeld. Maar volgens mij is er juist iets misgegaan in de informatievoorziening. Over het feit dat hij was behandeld of onder handel, behandeling had gestaan of had moeten uh, staan... had juist moeten leiden tot geen vergunning. Maar volgens mij is het juist in de informatieverwerving uh, en verstrekking uh, misgegaan. Waardoor hij die vergunning wel heeft gekregen. Ondanks het feit dat hij in behandeling was of was geweest. Ja. En het oproep om ook een vragenlijst uh, in te vullen... waar je eventuele gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis moet melden. Sorry, zegt het nog eens? Nou ja, er is ook een, een, een voorstel om een vragenlijst in te vullen... waar hm. je een eventuele gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis moet melden. Ja, ik neem aan dat dat deel uitmaakt van, de, van het hele screeningsproces. Ja. ja. Maar goed, wie controleert dan of die mensen eerlijk antwoord geven? Um, dat weet ik niet, maar ik kan me voorstellen dat er wel een informatiesysteem uh, is, mogelijk is, uh, of misschien al wel is waarin je dat kan controleren. Ja. Ja. Goed. Um, en overigens, je kunt natuurlijk ook altijd nog even een, een check doen uh, bij de huisarts. En dan hoef je geen privacygegevens over te hevelen, uh, ja. maar dan kan een huisarts gewoon uh, uh, no of uh, uh, yes or no uh, uh, op scoren, lijkt mij. Ja. Dat was een van de lessen van Alphen, volgens mij... Uh, dat niet alleen uh, de communicatie tussen die psychi psychiatrische afdeling... en de politie was misgelopen... maar ook mm -hmm. dat de politie in de praktijk door heel Nederland... eigenlijk niet of nauwelijks controleert. Ja, klopt. De kwaliteit van uh, toezicht op die uh, bijzondere wetten... Uh, verschilde erg per uh, korpsen. Oké. Okay. Goed. Uh, en, en dan hebben we natuurlijk nog het punt van de legale en de illegale wapens. Ik bedoel, als, je de, ja. als, je, hè, als je het hele systeem van, uh, van de legale vuurwapens beter regelt, heb je het probleem van de illegale wapens nog niet aangepakt. Nee. En de meeste geweldsincidenten vinden nog altijd plaats met illegale wapens. Absoluut. Dat zijn er maar een paar eigenlijk per jaar met, uh, met legale wapens. En de bulk is met de illegale wapens. Nee, het is natuurlijk ook belangrijk. Uh, en het is niet alleen voor Nederland en in Nederland. maar juist ook uh, Europees en wereldwijd. dat de stroom van illegale wapens. En het toezicht op import en bezit daarvan ook goed op orde wordt gebracht. En daar is in het verleden ook wel eens wat slordig mee omgesprongen. Ja. Ik weet dat de Nederlandse politie en justitie daar nu wel steeds meer verbeterslagen in hebben gemaakt. Maar daar moet natuurlijk echt de focus op liggen. Goed. Maar het is, kijk, wat betreft die vergunningen van sportschutters en jagers. Uh, het is wel goed om dat goed af te regelen, want het is natuurlijk extra zuur als dat met een legaal wapen is uh, uh, gebeurd, zoiets. Ja. En, uh, maar u heeft compleet gelijk, uh, al die honderden en andere gevallen zijn met illegale wapens. En ja, Dat is een kwestie van heel goed te opsporen en het in de gaten houden van die wapenstromen en uh, criminele groeperingen. Ja, gaan we het hiermee oplossen, denkt u? Nou, we gaan we het nooit helemaal oplossen. Uh, dat, die illusie moeten we niet uh, hebben. Maar de kans terugdringen dat dit soort drama's uh, plaatsvinden, is natuurlijk wel een investering waard. Ja, Timmer, Lector veiligheid aan de Hogeschool Windersheim. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Won't have anything left to lose la, la, la, la. La, la, la, la, Come on baby, why we're taking so long So many things that could still go wrong Poor and hungry, nobody cares When I'm with you, baby, I'm a millionaire And we'll be young Ruitenwissers dus aan, en maar vergeten dat het buiten pokker weer is. Eberfeld die was dat met Young Forever. Het is 13 minuten over. Goede doelen doen veel goed.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 Goede doelen, dames en heren. Zamelen tientallen miljoenen euro's in bij sportevenementen... zoals de Alpe du Zes. hoort u in deel 4 van de Grote Doelen Geldmachine... gemaakt door Niels de Jager. Ja, goed. Succes, hè? Goed. Ja, goed. Goed. Ik wil het zelf ook wel eens proberen, sporten voor het goede doel. Dus red ik hier mee in de Meerhoven 24 loop in Eindhoven voor Make-A-Wish...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 Dat is morgen in de grote goede doelen geldmachine. Meer vragen en opmerkingen mocht u nu hebben, zijn welkom via de KRO op goedemorgen -Nederland -at -KRO .nl. Straks nog altijd chaos op de snelwegen door verkeerde snelheidsborden. Eerst nu het ochtendhumeur, Hier is Henk Spaan, ik moest knoopjes halen bij Jan de grote kleine vakman. Een fourniturenwinkel bij ons in de stad. Dat komt zo. Mijn vrouw maakt mijn overhemden. Ja, dat kan ze nou eenmaal. Dus waarom zou ze het dan niet doen? Weet je wat een overhemd kost bij OJ? Mijn vrouw maakt dus mijn overhemden. Ik wil daar verder geen woord meer over horen. Inclusief de knoopschaatjes, ja. Om iets terug te doen, zei ik dat ik de knoopjes wel ging halen... bij Jan de Grote Kleine Vakman. Mijn vrouw zweert, of zwoer, moet ik zeggen, bij Jan de Grote Kleine Vakman... Niet zelden zong ze zijn lof. Ik sprong op de fiets en reed er naartoe. De vrouw achter de toonbank vroeg waarmee ze me van dienst kon zijn. Ik zei dat ik knoopjes wilde. Die staan daar, zei ze. Ik keek om en ik zag een miljoen knoopjes. Ik haalde het netgemaakte overhemd tevoorschijn en liet de knoopschaatjes zien. Ik heb hier weinig verstand van. Kunt u mij misschien even helpen, vroeg ik. Nee, dat doen we niet met knoopjes, zei de vrouw. Goh, zei ik, mijn vrouw was altijd zo enthousiast over Jan de Grote Kleine Vakman. Maar de vrouw was al een andere klant aan het helpen. Zonder knoopjes liep ik de winkel uit. Teleurgesteld in Jan de Grote Kleine Vakman, maar ook teleurgesteld in mezelf. Dat ik de koe niet bij de horens had gevat... En zelf de knoopjes was gaan zoeken in de miljoenenvoorraad van Jan, de grote kleine vakman. <lacht> Mooi, een tocht tot humeur. Francisca Dresselhuis.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 Ja, het is uh, vijf minuten voor half elf. U luistert naar de Karo op Radio 1 Automobilisten. Dames en heren, kunnen er nog altijd niet van uitgaan dat de maximumsnelheid die op de snelweg staat aangegeven ook daadwerkelijk klopt. Het kan best zijn dat ze eigenlijk langzamer of juist harder mogen rijden dan ze denken. Patrick Potgraven, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Van de Verkeersinformatiedienst over, uh, om misverstanden te voorkomen. Uh, die onderborden die zouden worden weggehaald. Ik zie ze hier en daar ook niet meer staan. Maar ze zijn nog niet uh, overal weggehaald, hè? Nou, het vooral ligt net ietsjes anders. Als je kijkt naar uh, de invoering van de 130 kilometer op 1 september van, uh, uh, van dit jaar... dan, uh, um, dan is de maximumsnelheid gegaan naar 130 kilometer per uur. Um, en op trajecten waar het nodig is uh, volgens Rijkswaterstaat om langer, langzamer te rijden... dan 130, daar is een verkeersbesluit genomen. En de bebodding die nu er staat, die, ja, die wijkt op sommige punten behoorlijk af van het verkeersbesluit. Op trajecten waar je 130 zou moeten mogen rijden, s avonds en s'nachts, daar mag je maar 100 bijvoorbeeld. En op trajecten waar je minder hard zou mogen rijden, dus 120 km per uur, daar mag je soms 130. Ja, maar er is toch geen touw aan vast te knopen. Weet jij nog waar je, waar, je, hoe la, waar je hoe hard mag rijden? Kom eens in, neem me niet kwalijk. Hoe, ja, nee, hoe hard je waar ja, mag rijden? Niet alleen jij, maar ook de weggebruiker komt er soms niet meer helemaal uit. <lacht> uh, maar uh, het is zo dat, uh, dat uh, uh, je op zich je moet houden aan de borden die er staan... Um, maar het is dus opmerkelijk dat er een verschil zit tussen wat er uh, uh, had moeten staan en wat er staat. Ik begrijp van, van Rijkswaterstaat dat ze bezig zijn om een uh, hersteloperatie uit te voeren... die half uh, uh, oktober klaar moet zijn. Ja. Dan moet zeg maar de situatie buiten kloppen met de situatie op papier. Daarnaast ja. speelt nog dat... Um, een, een, toch een fors deel van de bebording eh, niet volgens de BHBW-norm is. En eh, in normaal Nederlands betekent het dat op snelwegen met meer dan één rijstrook... Eh, niet alleen een eh, snelheidbord moet staan in de buitenberm, maar ook in de binnenberm. Eh, als die, die, die snelheid er niet staat, dan betekent het niet dat die snelheid niet geldig is. Maar, en let op... Hij is niet handhaafbaar, dus dat betekent dat de politie niet mag uh, flitsen uh, of aanhouden op basis van snelheid als dat bord ontbreekt. He, dus een soort van spelregel waarbij we zeggen van ja, als de wegbeheerder zich niet aan de spelregels houdt, dan kan je dat moeilijk ook aan de weggebruikers verwijten dat ze zich niet aan de spelregels houden. En uh, ja, dat, dat heeft ook nogal wat implicaties. Bijvoorbeeld op de A1 in de buurt van Hilversum, ja, daar is, zijn nogal wat vakken die zijn die zijn lek en dat, daar mag dus niet geflitst worden. Ja, maar toch hoor ik nog steeds van mensen dat ze verkeersboetes krijgen. Neem nou Lara Rensen, mijn Radio 1-collega, die dat vanochtend, vanochtend vertelde. Um, ja, dat, dat spijt me voor Lara, maar het is dus zinvol om... Uh, als je een boete gehad hebt of denkt dat je geflitst bent... om dan toch even te kijken naar de situatie, nog, nog wat beter te kijken naar de situatie te plaatsen. Want het kan dus zo zijn, het is in ieder geval de moeite waard om daarnaar te kijken... Uh, dat de bebodding niet in orde is. En ja, dan uh, kan die boete ook niet gegeven worden. Dan kom je daar dus onderuit. Ja, Maar goed, uh, begrijpt Rijkwaterstaat eigenlijk nog precies hoe het zit en waar je hoe, uh, hoe hard mag rijden? Hoe hard je waar mag rijden? Gaan we weer? Het is, ja, het is een, <lacht> eh, eh, ook voor Rijkswaterstaat een best complexe operatie eh, geweest, net als voor jou. Um, dat betekent dus dat, uh, um, eh, dat, dat er heel veel goed gegaan is, maar er zijn ook dingen misgegaan. Uh, men is uh, nu bezig met een uh, hersteloperatie. Ja. Uh, en ik begrijp ook dat ze geïnteresseerd zijn... in meldingen van weggebruikers die opmerken van... joh, volgens mij klopt het niet helemaal zoals het daarnaast staat. Die mensen kunnen uh, bellen met 0800 8002. Maar Patrick, wat is dit? Het is toch de wereld op z'n kop? Ik bedoel, <laughs> het spijt me zeer. Maar dit had je toch van tevoren kunnen bedenken. En die borden, het is toch niet zo ingewikkeld... om die onderborden op zijn minst weg te halen. Dat je op een spitstrook, wel of niet als die open is... wel of niet 100 mag rijden en op andere plekken 130. Maar behalve tussen... Uh, uh, zes uur s ochtends en negen uur s avonds, want dan mag je er 120. Ik bedoel, voor je, voordat je al die borden hebt gelezen... dan uh, zit je tegen je, het uh, uh, auto voor je aan. Um, het klopt dat bij spitsstroken uh, de, de situatie best complex uh, kan zijn, omdat er inderdaad verschillende onderborden zijn. Maar dat is in dit geval even niet de, de uh, essentie van het probleem. Uh, het gaat er hierom dat borden uh, daar gewoon niet hadden moeten staan of uh, anders staan dan volgens de plannen zou moeten. Ja. Hoe lang die spitsstroken we... ja. daarvan geldt dat, uh, dat die borden daar tijdelijk staan, die worden uh, um, zeg maar weggehaald. Op het moment dat de, de verdwijnborden, hè, dat zijn die borden die, die, die om kunnen draaien als het ware, uh, dat die aangepast uh, uh, zijn. Wat zijn de verdwijnborden? Ja, dat zijn die borden met die lamellen, dat oh, noemen ze lamellen, die en die, die kunnen zo borden. draaien en dan kan je van het ene beeld een ander beeld maken. Dat krijgen we nou weer. Goed, half ja. oktober zeg je, dan is het probleem opgelost? Zo geeft de Rijkswaterstaat mij aan, ja. Goed, nou dat, uh, en heb je er vertrouwen in dat dat ook zo gaat werken? Ik weet dat de Rijkswaterstaat heel veel in, in staat is. Dus ik heb uh, aan volle vertrouwen in dat het ook gaat lukken. En Goed. ja, hier en daar, uh, uh, als er nog wat op te merken blijft... Dan, uh, dan kunnen ze dat in de loop van de tijd oppa uh, oppakken. Uh, het betekent wel overigens dat weggebruikers moeten oppassen. Want ja. het kan dus zo zijn dat je vandaag langs een bepaald vak komt... met een maximumsnelheid en dat het morgen opeens anders is. U bent dus let wel waarschut. op de snelheid. Ja. Patrick Potgraven van de Verkeersinformatiedienst. dankjewel. Het is half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Snel door nu naar lijn 1, naar Naida. Hey Sven, goedemorgen. Nou, ik sta hier op de Zuidas vandaag in Amsterdam. Ja, en wij Nederlandse vrouwen hebben de mond vol van emancipatie... Maar ondertussen zitten 3 miljoen vrouwen thuis te teren. op het geld van hun man. Gelukkig zijn er uitzonderingen. En een van de uitzonderingen is de Kuil. En die zit ook klaar in de bus. Maar dat straks. Eerst het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De NS neemt volgende maand de reisinformatie op treinstations over van spoorbeheerder ProRail. De Nederlandse mededingingsautoriteit is daarmee akkoord gegaan. Een van de voorwaarden is dat de NS de eigen reizigers niet voortrekt boven klanten van Connection, Veolia en Arriva. Turkije heeft opnieuw beschietingen uitgevoerd op doelen in Syrië. Dat gebeurde als vergelding voor een beschieting vanuit Syrië waarbij vijf Turken omkwamen. De economische schade door files is vorig jaar gedaald ten opzichte van 2010. Dat komt door wegverbreding. De vervoerders en verladers hebben laten berekenen... dat de files vorig jaar tussen de 750 miljoen en 1 miljard euro kosten. Ja, eerder was het 1,2 miljard. En de Duitse coureur Michael Schumacher stopt aan het eind van dit seizoen met Formule 1. Zevenvoudig wereldkampioen stapte in 2006 er al uit, maar kwam terug in 2009... En nu verdwijnt hij dus weer. Schumachers plek bij het team van Mercedes... wordt overgenomen door de Brit Lewis Hamilton. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB ah, verkeersinformatie Er staan nog negen files. Uh, dit zijn even de langste. Ten zuiden van Amsterdam op de A10 richting Den Haag... tussen Watergraafsmeer en het knoppen de Nieuwe Meer, 7 kilometer. A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen, 4 kilometer. En op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar tussen het Hard en Wezen staat nog wel 5 kilometer. Dit is Radio 1. NTR, lijn 1. Hier is Naida Aurangzeb Afhankelijk zijn van je man voor iedere BH die je wil kopen is een ramp. Ik vind de financiële afhankelijkheid van mijn moeder die ze had en heeft... ten opzichte van mijn vader de pijnplek van mijn jeugd. Wie betaalt, bepaalt en dat is echt een feit. Ergens op mijn tiende had ik daarom al besloten dat ik nooit een man zou laten bepalen wat ik wel of niet mocht kopen. En dan lees ik deze week dat in ons moderne land nog steeds 3 miljoen vrouwen financieel afhankelijk zijn van hun partner. Ja, en van deze schrijvers kan ik u vertellen, luisteraars, schrik ik echt. We weten toch dat 1 op de 3 huwelijken eindigt in een scheiding. En dat dat betekent dat vrouwen letterlijk ieder dubbeltje moeten omdraaien... Terwijl de kinderen schreven op de achtergrond. De kans dat je huwelijk strandt is vele malen groter dan de kans dat je huizen afbrandt. En voor die brand? Ja, daar hebben we wel een verzekering voor. Wie zijn die vrouwen en waarom zorgen ze niet voor zichzelf? Ik praat hierover met drie vrouwen die überhaupt niemand naast zich dulden. De iconische Catherine Kuijl, Aysel Erbudak, directeur van het ziekenhuis En Kirsten van der Hul. Zij deed onderzoek naar waarom vrouwen zo weinig werken. Welkom bij lijn 1. Ja, u hoort het. Janis zong het al in de jaren zeventig. Women is a loser. Luisteraars, we gaan vandaag voor de harde lijn. Waarom werken vrouwen in Nederland zo weinig? En waarom gaat het gros voor die part zijn baan... waar geen droog brood mee te verdienen is? Bel, tweet en mail als u zo'n vrouw bent of kent. En leg het ons uit, want we zijn echt benieuwd. Bel ons 0800-1121... Of mail naar lijn1apenstaartje-ntr.nl. Of stuur een tweet naar hekje lijn1ouderwets. Naar de website kan natuurlijk ook lijn1.ntr.nl. Ja, in de bus, Kirsten. Kirsten, jij hebt onderzoek gedaan naar de Nederlandse vrouw. Zijn wij echte losers? Nou, als je de cijfers erop naslaat, ja. Ja, wij doen onszelf tekort. En waarom doen we dat? Um, nou, wat mij opvalt in gesprekken met vrouwen... is dat veel vrouwen uh, die financieel afhankelijk zijn van hun partner... Uh, het zien als een heel goede deal. Hij werkt, hij zorgt voor het inkomen... en uh, zij is thuis bij de kinderen. En dat zien ze als een gelijkwaardige deal. Maar dat is het dus niet. Mm -hmm. Daarmee doen we onszelf tekort. En veel vrouwen... die uh, zien het dus ook helemaal niet als een risico. Die denken eigenlijk dat dat huwelijk altijd stand houdt. Of uh, die denken ook niet na over hun financiële toekomst. Uh, vrouwen hebben ook nog eens een keer minder kennis van financiën. Veel vrouwen laten dat toch nog steeds hun man doen. Ja. Uh, bleek ook uit, uit recent onderzoek van, uh, van Aleta Equality. Uh, in opdracht van Lloyd. Heel veel vrouwen openen hun, hun afschriften bijvoorbeeld niet. Ja, en als je die gegevens allemaal bij elkaar optelt. dan uh, lopen vrouwen een enorm risico. Dat, dat ze zelf, toch een beetje als dat, dat ze eigenlijk zelf niet wel zien. losers zijn. Uh, ja, in, uh, in zekere opzicht lopen we in elk geval veel risico om een loser te worden. Jij niet, hè? want jij was uh, namens ons, namens alle vrouwen in Nederland... was jij vorig jaar VN-vertegenwoordiger. Ja, klopt. Is het heel anders in de VN, in, in bijvoorbeeld de VS? Ja, ja, ja daar uh, uh, is de, op dit moment meer dan de helft van de workforce... dus de werkende mensen bestaat daar al uit vrouwen. En wat heel interessant is in Amerika... tijdens de laatste crisis uh, viel, uh, waren van alle ontslagen... die vielen omdat bedrijven failliet gingen mm -hmm. bijvoorbeeld... 75% man. Dus oh. uh, daar is nu uh, uh, een hele een hele serie artikelen die loskomt van is dit het einde van het tijdperk van de man? En waarom vielen er dan meer ontslagen bij de mannen? Omdat uh, spierballen beroepen, om ze zo maar even te noemen, ja, ja. juist uh, de getroffen sectoren waren. Dus in, uh, banen in de industrie en fabrieken. Ja. Terwijl de service sector en... Maar de vrouwen vooral in werken. Precies, die groeit nog. In de bus zit ook IJssel, directeur van het Slootsvaartziekenhuis... Oh, en de dame die het persoonlijk tot een commercieel succes heeft gemaakt... dat ziekenhuis, maar ook haar eigen leven. Aysel, jij bent net als ik dochter van immigranten. Is het ooit in je hoofd opgekomen om je te laten onderhouden door een man? Nee, ik heb wel heel vaak in die luxe positie uh, gezeten dat ik die keuze had. Uh, ik ik uh, <coughs> heb sinds uh, vanaf, denk ik, zo rond mijn 21ste met... Uh, veel mannen te maken gaat vanuit mijn werkleven. Waar ook veel vermogende mannen tussen zaten. Die mij echt ja, de meest mooie levens hebben aangeboden. Maar ik ben jong moeder geworden. Op mijn 23ste. En ik, heb, uh, ik wilde eigenlijk uh, niet afhankelijk zijn in de opvoeding. In alles wat ik met de kinderen wilde doen. Van de ruimte die ik van een man kreeg. En uh, voor mij stond voorop dat ik niet in de schaduw van een man wilde staan. Omdat ik uh, de opvoeding van mijn kinderen gewoon echt volledig vanuit een... Um, zelfstandig. En stel dat je geen doen. kinderen had gehad had zo jong, had je je dan wel laten onderhouden door een van de vermogende heren? Ja, ik denk het niet. Dan ook niet. Um, ik heb op een hele jonge leeftijd heb ik een film gezien en dat heeft zo'n enorme indruk op mij gemaakt. Dat heette 40 vierkante meter Duitsland. Dat ging dus ook over een uh, immigrantenfamilie. Een Turkse vrouw die... Uh, dus ook echt uit die 40 vierkante meter niet, uh, niet wegkwam. Uh, volledig economisch uh, afhankelijk van, van de man. En ze had echt een beestachtig bestaan. Dat wil niet zeggen dat alle vrouwen een beestachtig bestaan, te, bestaan hebben. Maar haar leven speelde zich echt op die 40 vierkante meter af. En um, elke keer als ze dan um, klaagde erover om haar levensstraat te veranderen... dan ja. zette de man haar gewoon voor de deur en hij zei ga maar gewoon weg. En ze had en niks. En ze kon niet. Ze kon niet. En ze bleef gewoon... Uh, op die trap uh, zitten, urenlang. En het heeft als kind zo'n enorme indruk op mij gemaakt... dat ik dacht, dat gaat mij nooit overkomen. Want werkte jouw moeder wel? Nee, mijn moeder uh, werkte niet. In die zin, in Turkije heeft ze natuurlijk... terwijl mijn vader in Nederland was... wel het gezin volledig zelfstandig gedraaid. Dus ja. het was een zeer onafhankelijke vrouw. Want jouw dat... vader woonde in Nederland... en het moeder... Gezin, jouw moeder woonde in Turkije? Ja, met, met gezin en al. Dus ik, ik heb wat dat betreft eigenlijk de referentiekade... van een zeer zelfstandige vrouw die alles draaide... En toen we eenmaal in Nederland uh, terechtkwamen... Uh, kon mijn moeder niet veel doen. In ieder geval niet uh, buiten de deur. Maar dan nog heeft ze ook altijd ervoor gekozen. Om al was het in de vorm van thuiswerk of wat dan ook. Um, toch nog een klein beetje haar eigen beetje... inkomen. Ja, ja. In de bus ook, Katerina. Catharine, we kunnen wel stellen... jij bent de koningin van de middagtelevisie... en niemand in Nederland praat meer met vrouwen dan jij. Snap jij vrouwen die er vrijwillig voor kiezen... om, ik zeg het maar even hard, te teren op het geld van hun man? Ja, want het is natuurlijk een heel makkelijk leven... He, lijkt het, althans. Ik bedoel, je hoeft niks te doen. Je kan lekker gaan tennissen met je vriendinnen... wanneer je zin hebt als het mooi weer is en zo. Ja. <lacht> ik snap best dat mensen dat als een luxe ervaren. Maar kijk, ik denk dat alles van opvoeding afhangt. En mijn moeder heeft mij altijd opgevoed met het idee... kind, word nooit afhankelijk van een man. Ik denk ook niet dat het goed is voor de liefde, weet je? Want ja, er wordt altijd heel denigerend over prostituees gesproken. Ja. Maar ik denk dat er in het gooi bijvoorbeeld heel veel vrouwen zijn... die ja, eigenlijk gewoon prostituee zijn, omdat ze met de creditcard nou. van hun man op zak loopt. Ja. ja, maakt dat je een prostituee als je met de creditcard nou, van je als man je op zak ver... loopt? In de zin dat je dat je gewoon je uh, laat betalen. Je laat betalen voor seks, want dat is het toch gewoon dan? Wat, wat nou ja, niet alleen voor seks. Je laat betalen omdat je zorgt voor zijn kinderen, zodat okay. hij de CEO, CEO ergens kan worden en op uh, reisjes kan gaan. Oké. Okay, je zorgt maar je ervoor hebt, dat je zijn verjaardagsfeestjes dus regelt, zijn Helemaal doet. niks van... maak je dan van je eigen leven, toch? Ja, als je kinderen opvoedt is dat natuurlijk ook een baan, ja. maar, maar je bent toch volledig afhankelijk van die man? Nou, dan is het net een soort pimp toch? Vrouwen, als u luistert, luisteraars, en u woont in het gooien of ergens anders en denkt... Uh, Vooral in het Gooi, Je ja. kunt niet meer terug naar... Ik woon jezelf in het gooien, Katharine. Ja, ja, ja, ja. <laughs> je kunt niet meer naar huis Daarom vanavond. Weet ik goed. <laughs> Daarom weet je het zo goed. Kijk, en als u denkt, leuk, Catherine, uh, ik ben je buurvrouw, maar ik ben zeker geen prostituee omdat ik zijn creditcard... Nee, buurvrouwen uh, zijn dat echt niet. Dat kan ik je verzekeren. <laughs> u kunt bellen en tweeten met ons. Laat ons horen wat u ervan vindt, uh, beste luisteraars. Maar Kersten toch even, want wat is dan... doen wij nou hier zoals wij met z'n vieren zitten? We zijn vier onafhankelijke vrouwen. De vrouw van mijn redactie die werken ook allemaal keihard... niet op het geld van hun man. Ik bedoel, doen wij gewoon moeilijk om niks... Nee. Of is het echt een probleem? Ja, het is, vrouwens... zeker een ja? Probleem. ja het is zeker Leg uit. een probleem. Waarom is het een probleem? Het probleem is uh, dat op dit moment er sprake is uh, van een, een feminisering van armoede. Dus armoede wordt steeds meer een vrouwenprobleem. En dat is een probleem. Want als het slecht gaat met een vrouw, ja. uh, gaat het ook slecht uh, met de omgeving van de vrouw. Heeft ze ook minder uh, middelen tot haar beschikking uh, uh, om bijvoorbeeld haar kinderen uh, te bieden wat, wat nodig is. En inderdaad, die echtscheidingsstatistiek, dat is een stijgende lijn. Steeds meer huwelijken eindigen in een echtscheiding... Dus statistisch loop je ook als vrouw steeds meer kans. Ja, maar dat kun je toch regelen? Ik bedoel, je ja, kunt toch... Dat kan je regelen, maar ja. heel veel vrouwen doen dat dus niet. En dat is, dat is waar, waar het mij vooral om gaat. Kijk, als je alles goed geregeld hebt en je bent happy met, met, met de deal die je hebt gemaakt met je partner, prima. Maar heel veel vrouwen denken er niet over na. Trouwen in gemeenschap van goederen zonder dat ze precies weten ja. wat, dat, wat dat behelst. Maar zijn we dan gewoon dom of zijn we, zijn we te romantisch? Een romantische ijssel. Ja, ik heb de indruk dat we dan toch eigenlijk te romantisch zijn. En um, vrouwen, ja, die plaatsen zichzelf in een positie waarbij ze de man zoveel mogelijk willen supporten. Die hebben dan voor zichzelf die grote rol in dat gezin weggelegd uh, gezien. Wat ik gewoon ontzettend jammer vind, en dat zie ik gewoon de afgelopen twintig jaar dat ik um, in het bedrijfsleven actief ben... Ik kom zoveel getalenteerde vrouwen tegen. die echt hun talenten verspillen. omdat ze. Een beperkt aantal uren maar beschikbaar zijn voor de ja. arbeidsmarkt. Daardoor gewoon veel lagere. Uh, tenminste. Maar veel maar lagere jobs moeten daar... gemakzucht te maken. dat vrouwen denken. ja, zeg. dan moet ik daar carrière maken. en dan moet ik vroeg op. en dan moet ik hard werken. dan heb ik helemaal geen zin in. Daar heeft het toch ook mee te maken? Ja, en ik denk ook met een bescheidenheid. Ik, ik, ik las. Uh, dus deze we zijn lui. we zijn bescheiden. en we zijn te romantisch. Ja, moet je net horen. Vrouwen verdienen dus nog steeds. Veel minder hè, dan mannen. Nog steeds gemiddeld 20, 20% procent. Ja. Uh, en en uh, Vrouw Magazine had onderzoek laten doen. Uh, wat ik een hele interessante vind is dat ze, meer dan 70 procent van alle vrouwen in Nederland... zich wel eens gediscrimineerd voelt op het werk. Uh, uh, maar toch is 61 procent tegen positieve discriminatie. En uh, 35 procent van de vrouwen doet niks als ze erachter komen... dat zij minder verdienen dan hun mannelijke collega's. En dat komt ja, volgens ja, mij voor... uit maar is aan te doen. Dat Jawel? is het probleem. Nee, want ik heb zelf ook minder verdiend dan mijn mannelijke collega's. Ik ben naar de eh, eh, ondernemingsraad gegaan, weet je wat ze zeiden, toen dat hij. Ja, je hebt toch een man die geld verdient, waar zeur je over? Wanneer was dat? Ja, dat zei is er je wel je al echt, lang. Joh? Ja. En wat zei je toen dan? Nou ja, dat ik het onbestaanbaar vond, maar ik, mijn beroepsrecht was uitge... Welke niet meer was dat? Dat was de NCRV, maar het is wel lang geleden. Dus geldt niet meer voor deze NCRV, maar oké. Okay. ja. ja. Even Niels Bosman, die zegt. Je nodig, dus wij hier bij lijn 1 nodigen uit de 5% vrouwen uit die wel kiezen voor zelfstandigheid. Ja. Dat is wel goed, maar niet representatief. Genetisch en opvoedkundig gezien, willen vrouwen zorgen, baren en shoppen. Wow. Heel cliché ja. en traditioneel, maar wel de realiteit in Nederland. Ja, shoppen is belangrijker dan seks, hè? Hebben ze laatst uitgevoerd. Oh, is dat zo joh? Ja, ja absoluut. Nee, <laughs> seks shoppen. <laughs> Combineer je ze. Wat ik, wat ik natuurlijk wel vaak constateer is, en uh, daar zou deze uh, reflectant wel eens een beetje gelijk in kunnen hebben. Is het, ook het opgelegde beeld aan uh, vrouwen. Hè? Hoe je als vrouw het beste functioneert. Je Opgelegd door wie? Door de samenleving, door, door onze oude tradities. Hoe vaak ik wel niet in de afgelopen jaren geconfronteerd ben met de vrouw, uh, met de vraag van ja, maar. Bent u nog wel een goede moeder voor uw kinderen? Oh, ja. Want u bent zo weinig thuis. Nou, oh, ja. daar zit mijn zoon. Ik ben een supergoede moeder, denk ik. Maar... Um, durf het, ze het, Ja. te ja. ja. Maar het, het bijzonder is dat we dus gewoon alle uh, beelden... die rondom die succesvolle die, uh, zakenman uh, die scoort in het leven... Ja, dat accepteren we... Die, maar zodra de vrouw die rol op zich neemt... dan lijkt het ineens een afvallige ja. moeder te zijn. Een ontaarde moeder zelf. Ik kan zelfs. het je nog erger ja. vertellen. Als je dus geen kinderen wil... zoals ik, ik wou geen kinderen. Ik wou gewoon lekker voor mijn werk gaan. Nou ja, dan ben je gewoon een walgelijke egoïst. Ja, snap je? Dus dat wordt ook al helemaal niet geaccepteerd. En dat ben je niet. Nou ja, waarschijnlijk wel. Maar uh, ik bedoel, wie bepaalt? Kijk, als je, als je op een gegeven moment kinderen krijgt en je verwaarloost, dan ben je voor in mijn ogen ook een egoïst. Dus ja. ik heb gewoon de keuze gemaakt om voor mijn werk te gaan, want ik wist dat het niet en voor ja. kinderen kon zorgen en mijn werk kon doen. Dus je had, maar, dan goed. heb je een keuze gemaakt. Jij hebt dus ja. de keuze gemaakt. Had jij ook? Ik noem je maar even voor het gemak de Nederlandse Oprah Winfrey kunnen worden als je wel kinderen had gehad. Nou, mis misschien wel, maar het was veel moeilijker geweest. En dan had je misschien wel moeten teren op de creditcard van je man... Uh, ja, en dat, maar dat had ik dus nooit gedaan, want ik ben zo gewoon maar opgevoed. Die keus, die maar die keus kun je vrouwen ja, toch die... niet laten maken? Of kinderen of nee, carrière? Nee, maar ik denk ook niet dat alle... Want daarin heeft die meneer die reageert wel gelijk natuurlijk. Niet alle vrouwen hebben die keus. Nee. Want als je gewoon geen goede opleiding hebt en geen goede mogelijkheden voor een baan... dan wordt het allemaal veel lastiger natuurlijk. Ja. Maar, ik zie maar juist nu ook voor dat die jouw... is... ik, Sorry, ik zie nu ook juist dat een heleboel hoogopgeleide vrouwen ervoor mm -hmm. kiezen om... Of tijdelijk te stoppen. Of uh, echt veel minder uh, uren te gaan werken. dan, uh, dan hun partner. Soms zelfs in soortgelijke uh, ja. beroepen. Kom ik zelfs in, in de medische sector uh, tegen. Dus uh, ja, en om nog even terug te komen. op uh, die vraag van die gemakzucht. Ik kom natuurlijk ook heel veel. Gisteravond was ik nog ergens op een uh, groot feest. waar veel uh, golddiggers, zoals wij die uh, noemen, ja. tegenkomen. Uh, jonge vrouwen met enorm grote afstand. Uh, met hun. Uh, een levenspartner die echt ervoor kiezen om ja, een leuk leven te hebben, die ze nooit van hun leven waarschijnlijk kunnen bereiken door normaal te kunnen werken, maar um... dus jonge, mooie meiden die rijke mannen officieren, ja, ja, echt met grote leeftijdsafstanden, ja. 20-30 jaar is gewoon ja, heel normaal. Maar wat is daar waarom is dat niet oké, okay? nou ja. Um... Ze blijven in ieder geval in die levens actief uh, zolang ze onder de veertig blijven. Ja. Dus, en als ze ja, niet ze meer mooi, jong en fruitig zijn, dan worden ze voor, Ja, Dan worden ze ingeruild voor een ja. ander. En dat is dus ook een, een levenspad die je kiest. Ik ga naar de telefoon, naar Simone. Simone, dank je wel voor het wachten. Stel je ja, vraag. Hallo. hallo. Simone, kun je ons nou. horen? Ja, ik kan je horen, ja. Stel je vraag maar. Nou ik, nou, ik had eigenlijk een opmerking. Ik uh, schrok van de opmerking van Katrine Kuil mm -hmm. over wat zij, haar mening over vrouwen die thuis zijn waarvan de man werken. Ja. Ik vind hem heel erg kort door de bocht. Uh, ja, dat zei ik wat ik vind. Want... Er is ook gelijk in natuurlijk, maar je moet in een discussie even een paar punten stellen. Ik bedoel, uh, het gaat mij er gewoon om dat, dat Nederlandse vrouwen gewoon iets te makkelijk thuis blijven en op de creditkaart van hun man leven. En dat, dat vind ik dat, dat je best wat meer inspanning mag doen. Simone, hoe zit dat bij jou thuis? Werk jij? Wat doe jij? Nee, ik ben thuis bij de kinderen. Ik voed de kinderen op en mijn man die heeft een baan ja. die veel weg. En, en waarom uh, kies jij ja. daarvoor, Simone? Waarom ik daarvoor gekozen heb? Ja. Nou, omdat ik het belangrijk vind dat ook um, één aanspreekpunt thuis is bij de kinderen. Ja. Um, waar de kinderen op kunnen bouwen en het gezin gewoon goed loopt. Mm -hmm. um, dat vind ik heel erg belangrijk. En ja, dat ik op de creditcard van mijn man leef. Kijk, als je thuis bent en je zorgt voor het huishouden en opvoeding van de kinderen... Dat verdien, je, dat verdien je ook, ja. zeg maar, maar op je ma een andere manier. Maar je je, -wit. Ja, Schrik jij dan niet als je de cijfers hoort hoeveel mensen in dit land scheiden? Hoeveel echtscheidingen er zijn en hoe vaak vrouwen daar financieel de dupe van worden? Of heb jij dat gewoon goed geregeld al? Nou, weet je, dat is niet aan de orde met mij. Dus, uh, maar dat denken alle vrouwen, hè? En... Dat denken we allemaal. Dat dat, dat, dat nooit gebeurt, toch? Nou, dat, ik denk um, dat het... Ik weet niet of het vaak gebeurt. Uh, ik denk inderdaad dat bepaalde situaties... Uh, moeilijk zijn voor als je gaat scheiden. Ja. Maar um, ja, in die situatie verkeer ik niet, dus daar kan ik eigenlijk niet op reageren. Nee, maar, maar heb, je, zagen, heb je Simone? een plan B, Simone? Ja. Want dat is precies. Kijk, ben je... ik, ik ben zelf een dochter van een moeder die, die dat ook dacht. Die ook dacht dat ze voor de eeuwigheid was getrouwd. Ja. En toen was ik geboren en toen hield dat, dat huwelijk geen stand. En toen stond mijn moeder dus, dus eigenlijk op straat. Mag uh, ik even wat zeggen? Ja. Ik ben hoog opgeleid. Ja. Dus Ik ga ervan uit en ik weet ook dat als ik... De, ik heb ook gesolliciteerd ondertussen, ik heb er wel een baan gehad. Mm -hmm. Er gaan deuren voor je open als je hoog opgeleid bent. Het is niet zo dat als je ja. kinderen krijgt en je blijft thuis bij je kinderen... He, je werkt niet, dat je dan niet terug meer het werkgeld ja. in kan. ICEL schudt dus nee. Vind, kijk, als je gaat scheiden en je bent hoog opgeleid, dan heb je wel een basis waar je op kunt terugvallen. Oké, okay. ja, nou, dankjewel Simone. ICEL. Ja, dat, dat is op zich uh, niet helemaal correct wat Simone daar zegt. Want uh, het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je met die opleiding ook actief blijft in het arbeidsmarkt. En als dat niet gebeurt, dan ja. raak je ook op achterstand. Ja. Daarnaast is het zo dat uh, naarmate je ouder wordt... je toch meer geld nodig hebt in je levensonderhoud. Dus ja, de jongere generatie met ook dezelfde opleidingsniveaus... die zijn goedkoper in te schakelen. Dus deze vrouwen die maken gewoon echt een hele grote vergissing. Dat ja. wil niet zeggen dat ik ook echt groot respect heb voor ook hun zorg. Dat ze denken dat ze beter zijn in het verzorgen van... zowel de kinderen als, uh, ja. als uh, het huishouden. Dat is, dat is ook vaak waar, want mannen zijn stumperd wat dat betreft. Maar ik vind wel... Ja, maar ik denk Niet wel dat... Niet alle het... mannen. Nee, maar de meeste mannen zijn ja. gewoon stumperds en die zijn minder goed daarin. Maar ik denk wel dat het goed is voor een vrouw om ook uh, haar man daarin te... Uh, trainen en ja. erin te moeten betrekken. Hij moet daar gewoon beter in Maar is het ook worden. niet zo, ik, ik, bedoel, ik betrap mijzelf daarop, ik betrap mijn vriendinnen daarop, we zijn hoog opgeleid, maar ergens hebben we, nou ja, de een heeft de Bollywood romantiek, de ander de boeketreeks, de ander de Hollywood, het maakt niet uit. Maar verlenen mijn vrouw toch ook niet een beetje status als onze man net iets intelligenter is dan ons, net iets meer verdient, net iets beter baan heeft? Ja, en dat is ook uit onderzoek gebleken. Dat uh, vrouwen graag uh, updaten in plaats van downdaten. En uh, mannen liever juist downdaten. Die gaan liever uit met een vrouw uh, die minder verdient en minder hoog opgeleid is. En minder ambitieus is dan ja. zijzelf. En ik heb wel eens een, uh, een onderzoeker bij de VN horen zeggen. Die hele vrouwenkwestie, die kunnen we pas echt oplossen. Als vrouwen ook gaan downdaten. Dan is de emancipatie van vrouwen pas echt voltooid. Want dan ga je zien dat het dus bijvoorbeeld economisch uh, veel slimmer is als die vrouw blijft werken en die man thuis blijft omdat het argument wat nu vaak wordt gebruikt ja uh, uh, als ik ga zij werken we dan zijn ja. we ja en dan betalen we zelfs nog meer voor de kinderopvang dan, uh, dan ik verdien nou misschien is dat inderdaad wel waar moeten vrouwen meer ja. downdaten Gerritje? daar heb ik ook ervaring mee met dat downdaten en ah, ik zei vertel ik heb zes vaste relaties gekost inmiddels dus ja <laughs> ik raad het niemand aan want nee. ja, mannen dat kunnen daar helemaal niet tegen nou ja, ja. Nee. niet alleen mannen kunnen er niet tegen maar wij uh, als uh, goed ontwikkelde vrouwen eisen toch ook veel meer. Zo'n domme willen... man gaat ons ook irriteren. Ja, het gaat ons echt irriteren. Ja, ja. Maar mannen kunnen er ook niet tegen, Katharina. Nee, het is heel moeilijk voor een man om een vrouw te hebben die meer verdient of belangrijker is in de maatschappij. Dat is niet te handelen. Dat is niet. Verdien... Verdien jij meer dan je man? Nou, mijn man verdient helemaal niks. Dus uh, dat kan makkelijk. Jij onderhoudt hem. Of is hij met pensioen? hij nee, is nee, nee, met pensioen. <laughs> met pensioen. Maar nee. Ik zou niet zeggen, anders. Ik zie dat creditcard scenario. <laughs> nee, man, nee hoor, nee. leden, even Gerritje Cornelissen. Die, twitt die twittert Lijn1 Radio. Waarom blijven vrouwen elkaar vrije keuzes veroordelen? Dat doen mannen echt nooit. Veroordelen wij nu hier de vrouwen? Nee, want ik nee. wil ook nog wel even zeggen dat die, die Simone die belde... Ja. en zei, ik wil gewoon een goede moeder zijn ik wil thuis zijn. Daar heb ik alleen maar respect en bewondering ja. voor. Maar ze moet natuurlijk niet denken dat ze nu verder de hele leven veilig is. Dat is gewoon nee. het punt. Maar over dat zorgen voor die kinderen, hè, laten we wel wezen. Ik bedoel, vrouwen moeten studeren, moeten werken, whatever. Maar we leven in een land waar de, kinder, waar de, waar de kinderopvang zeer slecht uh, georganiseerd is. Als je werkt kun je gewoon, als je een goede baan wil... ben je niet om half zeven bij je kind. Hebben we de politiek nodig? Zeker. Ja, ik vind het heel erg om te lezen dat nu uh, uh, in de, de pre-formatiebesprekingen... kinderopvang weer duurder wordt. Dat uh, het eigen bijdrage van ouders weer verhoogd wordt. Um, dat, zijn dingen die, dat zijn faciliteiten die het allemaal uh, makkelijker maken om deze kwestie op te lossen. Maar er is nog iets, ja. en dat ligt niet aan de politiek... maar dat ligt echt aan, aan onze samenleving. Er is in Nederland ook echt een taboe op ja. het uitbesteden van zorg. Ik heb zelf jarenlang in Tunesië uh, gewoond en gewerkt. Nou, en viel mij op... Dat mijn Tunesische vrouwelijke collega's dus echt helemaal niet moeilijk deden over een nanny of over een oppas. Mm. Nou, mijn moeder die dus uh, uh, ging werken en carrière ja. heeft gemaakt, die werd zo vaak aangesproken. En ik ook op van, nou, dan ben je toch eigenlijk niet ja. helemaal een goede man. Maar dat, dat kun je ook alleen als je echt goed verdient. Hè? Ik bedoel, als je een middelmatige baan hebt, dan denk ik niet dat je een nanny kunt inhuren, Nee, toch? ik heb het ook niet per se over een nanny. Het kan ook al over een oppas of over een kinderdagverblijf. In Nederland is er een taboe. Ja, ik ga naar de telefoon. Het hier de Vries... Hallo. Hi, hallo. Stel uw uh -huh. vraag maar. Ja, ik uh, vind eigenlijk dat jullie het gesprek een klein beetje ook in een historisch perspectief moeten zetten. Ja, vertel. Want, uh, nou ja, uh, ik was 19 toen ik trouwde. Uh -huh. En 21 toen mijn eerste van vier kinderen geboren werd. Ja. En uh, uh, dat was dus uh, 1978. me <coughs> nee, niet kwalijk. En uh, ik weet nog dat uh, er toen geen papieren luizen waren. Dat kwam nog maar net op. Ik moest gewoon luier spoelen. Ja. En toen kwamen de eerste billies, ik kan me de eerste pampers nog herinneren. Dat was heel veel werk. En toen mijn oudste dochtertje 2,5 was, ging ze twee ochtendjes naar de kerk. Ja. En ik was een ontaarde moeder. U bent nu 55. De hele rolde over me heen. Hoe, ja. hoe, hoe kon ik dat doen? Ja. Dus ja. eigenlijk zegt u, u bent nu 55. U zegt, ik heb gewoon weinig ja. kansen gehad. Want er was gewoon te veel ik te doen. Ik heb geen om... kansen gehad. Nee, nee, van huis uit niet. Ik heb een VWO-opleiding gehad. Ja. Daarbij ik ontzettend tegengewerkt ben. Ik mocht niet studeren. Het waren echt mm -hmm. enorme ellende. Het en wel allemaal waar. Dat ruim gebeurde in toen. Toen ik me losgemaakt ja, onderwijs, van onderwijs en ouders, die trouwden, werden ontslagen. Ik ben dus wat gaan studeren. Okay. Ik ben een rijbewijs gaan halen en ik ben gaan leven. Ja. Ja. Maar laten we wel zijn, daar zitten de werkgevers niet op te wachten. Nee, nee. dank u wel. Ik ga nee. naar Katarine. Ja, u wel. nou, Kirsten Katrine. had natuurlijk een punt. Kijk, als je verder in de wereld rondkijkt, hè, overal, laat maar zeggen, ik kom dus regelmatig in Zuid-Afrika. Maar jij noemde al Amerika. Maar zelfs in Turkije is het, geloof ik, zo. Dat, dat vrouwen veel meer faciliteit hebben om die kinderen op te vangen en dat het ook veel al, meer als normaal wordt gezien dat je als vrouw ook wilt werken en ook een carrière wilt. Dat is in Nederland nog steeds niet normaal. Daar, daar is nog steeds een beetje... Nou ja, het is eigenlijk leuker als je maar een halve week werkt en ook voor je kinderen zorgt. Dat is, ja. dat is beter dan wanneer je echt voor een carrière gaat. Dat is altijd toch een beetje vies. Ja. Nog steeds. Dat is waar. He? Daar heerst echt een taboe. Ja. En... Maar toch hè, als, je kunt zeggen de politiek moet er ook wat doen. Maar en Ayssel, jullie allebei hebben in tegenstelling tot, uh, tot Kirsten zitten. Hebben jullie nooit in die women empowerment groepen gezeten? Gewoon wel lekker op jezelf gedaan. Ik denk ook dat uh, dat, dat het beste is. Want uh, ik denk dat als je dat gewoon gaat wachten op uh, faciliteiten die vanuit de politiek of vanuit de overheid bedacht worden. Dat je jezelf dan alweer afhankelijk maakt ja. van een, eh, iets wat aangeboden wordt. En weet je, een oppas of een nanny... hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Um, want ja als je naar de kosten op zich kijkt... het is ook een kwestie van gewoon goed informeren. Maar als je naar ja. de kosten op zich kijkt... dan is dat vergelijkbaar of misschien soms zelfs gunstiger... dan de kosten van een crash. Alleen, ja, we moeten wel... Het idee accepteren dat we dus de opvoeding of opvang samen met iemand delen. Met iemand die misschien soms ook in ons huis woont. Maar dat is de prijs die je betaalt voor de vrijheid die je voor jezelf en, en voor je kinderen later creëert. En de financiële zekerheid. Dank jullie wel, dames. Dank je wel, Katrien, Aysel en Kirsten. Ja, of je nou wel werkt of niet werkt, ik kan maar één ding zeggen. Financiële onafhankelijkheid is een groot goed. Waarvan we de voordelen vaak pas merken als we het niet meer hebben. Hoe moeilijk het ook is, ik zou iedereen aanraden, mannen en vrouwen. Geef die financiële verantwoordelijkheid niet op. Ik weet waar ik het over heb. Dank u wel. Dank u wel voor uw mails, tweets en bellen. Morgen zijn we er weer om half elf met mijn collega Jeroen Wielaert. Hele fijne dag. En ik ben er weer volgende week.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 Dit is Radio 1.